Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja. En vandaag een keer. Uh... Ja, dat klinkt wel gezellig zo hoor, het begin. Ja, goed hè? Helemaal goed. Goedemiddag, Anselaar en goedemiddag, luisteraars. Welkom bij Zandvoort Lunst. Ja. Het is woensdagmiddag. Het is voor mij even wennen, want uh, normaal zit ik alleen in het weekend. Dus... Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Het ja. is net even anders. Het is net even anders, maar ja. we gaan lekker uh, tezamen met de luisteraars lunchen. En verder, uiteraard, een uh, heel gezellig programma vanmiddag tussen 12 en 2 uur. Vertel mij eens, wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Angela? Nou ja, ik heb straks uh, om half 1 hebben we het weer. Uh, we hebben uiteraard de bioscoopagenda. En uh, ik ga proberen contact te zoeken met Marcel Meijer van Hotel Faber. En. Uh, daar wil ik even mee praten over de digitale Zandvoortquiz die op 15 maart plaatsvindt. Oké, okay, ja, ja Marcel is van de babbelwagen en hij organiseert het in Faber. Zo is het. Ah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mocht u al aan de lucht zitten, een eet smakelijk en houd de radio lekker op, uh, CFM. En waar is Ruud dan? Uh, <clears throat> Ruud had uh, bezigheden... Uh, elders. elders. In verband met zijn uh, uh, uh, politieke aspiraties. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, daar gaan we het verder even niet over hebben. Nee, daar Toch? gaan we het niet over hebben. Maar die had even uh, wat andere dingen te doen. <laughs> Als het goed is, is hij dus straks wel met de vinyljaren. Oké, okay, zo Tenminste, dat uh, is de bedoeling. Zo dadelijk om twee uur. En anders uh, dan doen wij dat ook? Of? Ja hoor. Ik zie Ik allemaal heb... vinyl hier rondom heen liggen. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb leuke platen meegenomen. Dus... Uh,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 And you say you belong He's to me. so It is my, my mind. mind. Imagine how the world could be very so very fine. fine, so happy together.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 Ja. jij bent vanmorgen ook naar de studio van C.F.M. aan de Tolweg gekomen. Vond jij ja. het niet ook behoorlijk frisjes? Nee, eigenlijk niet. Nee, echt niet? Nee. Nou ja, ik zag bijna iedereen met handschoenen aan. Ja. Ik dacht, nou, ja, ja, ja, ja. Waarom zouden ze dat doen? Ik heb nou gegeven... ja, ik voelde het ja. ook hoor. Ik voelde het ook. Aan mijn handen. Ik had er geen, geen last van. Voor de rest viel het wel mee, maar de handen die waren behoorlijk koud. Nou, nou, dan heb ik blijkbaar... <laughs> ja, maar jij was ook niet op de fiets. Of nee, op de bromfiets. Nee, ik was gewoon lopend. En, gewoon lopend. Dan heb je er volgens mij minder hinder. Want, dan valt het mee, hè? Ja. Hey, de, wind, er, de, wind, de, wind, de wind trekt wel wat aan, geloof ik. Dus uh, daar zal het doorkomen. Wij uh, moeten vanmiddag tussen 12 en 2 natuurlijk heel veel platen wegdraaien. Nou heb ik nou. nog wat meegenomen en jij ook. Ja. Maar als er uh, luisteraars zijn die ook een uh, verzoekplaat hebben... die kunnen ze kwijt bij ons, hè? Ja, dat kan. En dat kan ten alle tijden via de Facebookpagina van Zandvoort Lunch. En ik uh, kijk daar uh, regelmatig even op. Dus Als u een verzoekje heeft... Uh, ik zou zeggen, uh, gooi hem op onze tijdlijn... En, uh, dan uh, zullen we zien of we, of we hem hebben. Ja, tuurlijk hebben en, we hem. Uh, tuurlijk hebben we hem. Ja. Of niet? Ja ja. ja. ja, wij hebben toch alles bij CFM? Ja. En, en toen was het stil stilbouw. In principe wel. <laughs> Je stond me raar te kijken toen ik deze uitkoos. Waarom is dat? En toen was het weer stil. <laughs> lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Hier zijn de biggies. Ik mis mij zo op de woensdagmiddag bij CFM. De, de single van de Bee Gees. Dat was Stretchy. Nou, you 2 en The Ordinary Love is onderweg bij ons. <middels> Groep U2 weet het nog steeds te presteren. Geweldig, het de Ordinary Love. Het is 18 ja. minuten over 12. Volg jij de Olympische Winterspelen een beetje, Ansela? Ja, zeker. Zo, wat gaat het goed met Nederland, hè? Nou, gisteren weer een 1, 2, Helemaal 1, top. 2, 3, hartstikke, nee, daar waren we weer. Ja, precies. We staan momenteel, geloof ik, derde in het uh, algemene medailleklassement. Ja, uh, het enige waar ik een beetje moe van word is omdat we nu uh, hartstikke goed doen dat, uh, dat er nu al uh, stemmen opgaan uh, uh, dat dat uh, niet meer spannend zou zijn. Terwijl ik zoiets heb van nou uh, in het verleden hebben we ooit een Amerikaan gehad die hetzelfde, hetzelfde deed. He, we weten al, kennen allemaal Eric Heiden nog. Ja, ja, ja. Maar he, die wonnen ook alles wat er te winnen valt. Was het ook eigenlijk niet spannend meer. En het, toch was het top. Het is met de meeste landen zo dat ze ergens in gespecialiseerd zijn. Zo is het gewoon. Zo is dat. En een land is goed met skiën, de andere met uh, snowboarden. Ja, uh, de Noorden doen het ontzettend goed met skiën. Vanmorgen Nicoline ja. Sauerbrei. Dat ging uh, helaas niet helemaal goed. Vijfduizendste schildert Of vijfhonderdste. Vijfduizendste, volgens mij. Oh, oh was dat vanmorgen? Ja, was vanmorgen. Oh, daar waren ze vroeg. Ja, ja, ja. Yeah. Helaas geen uh, Nicolien <tus> Sauerbrei in de finale. Maar vanmiddag maken we weer kans op goud, zilver of brons. Of misschien allemaal? Uh, misschien wel weer, alle drie. Uh, je weet het niet. We gaan straks kijken om drie uur naar de vijf kilometer... van de dames daar in Sochi. Isn't the done. right Op de woensdagmiddag bij CFM. Je hoorde Clark met de single Back to My World. En wist jij het, Anselma? Uh, ja? Hij is met een geheim project bezig. Oh? Ja, ja, hij wil alleen nog niet vertellen wat hij nou uh, precies gaat doen. Maar het is iets totaal anders. Helemaal anders dan wat we van hem gewenst zijn. Ja, hadden. precies. Hij heeft natuurlijk uh, net zijn nieuwe album uh, uitgebracht: Walk With Me. Ja. En nou, dat geheime project waar hij mee bezig is. Wat het inhoudt, wil hij absoluut nog niet zeggen. Nee. Nou ja, ben benieuwd. We wachten het af. We houden hem in de gaten, hè. Deze Alain Clark. Ben heel erg benieuwd. Zeker. Ik heet Jan en ik kom aan... van achter het beet, al mijn vossen en roze zijn wij verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak, Want ik heb de Turex in mijn achterzak. Die gaat helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power eruit in de zaal komen. Ja, dat keer een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polly boven mijn neus, daar moet ik wel wat aan doen. Dat allemaal tot zoveel van, van het jaar 1983. Eel DJJ Weersel, genoeg geluid. we gaan de muziek maken. Natuurlijk de formatie Noodweer. Soms vraagt er iemand: Jantje, doe je mee?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 Ja, je kan het je bijna niet meer voorstellen. Maar zo ging het in de jaren 80 in de disco. Jorden, de single van noodweer en inderdaad in de disco. Het is uh, één minuut over half één over noodweer gesproken. Nou, tijd voor het CFM Weerbericht. weerbericht. En volgens mij, Ansela, valt dat allemaal wel mee he, met dat noodweer. Nou, het wordt zeker geen noodweer. Gelukkig. Nee, gelukkig. We hebben... Nee, nee, nee, nee, nee. We hebben wat wolkenvelden vandaag, maar uh, vanmiddag. Dus uh, nu zo'n beetje. En als u naar buiten kijkt, kunt u het zien. Uh, komt de zon regelmatig tevoorschijn. Het blijft droog en er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige zuidwestenwind. Temperatuur loopt op naar een graad of negen. Vanavond en komende nacht is het bewolkt afgewisseld met enkele opklaringen. De matige zuidwestenwind krimpt iets bij naar zuid en neemt geleidelijk in kracht toe. De temperatuur daalt daarbij naar 5 graden. Morgen overheerst de bewolking en kan het van tijd tot tijd wat regenen. De zuid tot zuidwestenwind waait krachtig tot hard aan zee. windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar 10 graden. Ja, dan wordt het weer iets uh, warmer en dan krijgen we weer een bak met wind. Dus. Ja, ja, ja, ja. Maar we mogen niet klagen hè, met uh, de temperaturen. Uh, ik dacht het niet, nee. <laughs> nee, het nee, is, nee. Uh, echt het lente aan het worden als je buiten kijkt ook. Uh, als ik naar de struiken kijk, die beginnen al helemaal uit te botten. Dus. Heerlijk, maar ja. als dan in één keer toch nog een uh, wintertje opkomt uh, dagen... dan hebben we wel slecht nieuws voor de plantjes. Uh, dat denk ik wel. Ja, dus Wat mij betreft mag het wel wegblijven. <laughs> Gewoon wegblijven. Het is namelijk nou nou klaar. Gewoon uh, op naar het voorjaar en dan naar de zomer natuurlijk. Hè. Lekker genieten op het strand en zo. Hè. Heerlijk, dus echt Heerlijk, weer. zin Ja, ja, ja, ja. Nou en nog? Dus, nou dus, uh, ja, de komende dagen toch wel redelijk weer. Af en toe een klein beetje regen. Maar goed, dat overleven we ook alweer. Wil je, ah, wel, het, ja. wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl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 We het even uit bij Sofort Lunch op de woensdagmiddag bij CFM. Deden we met deze van de Golden Earring. Dat was de Radar Love. Nou, mocht u in de lunch zitten en eet smakelijk. En wij hopen dat ze dadelijk ook te gaan doen natuurlijk. Het volledige team van CFM is een beetje uitgehongerd. Dus laat die broodjes maar komen, dacht ik zo. De levert ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. 40. En kijk je digitaal, dan ga je naar Kanaal 40. Is hier Billy Joel. Lekkerste lunchmuziek hoor je natuurlijk bij CFM Zandvoort. Zandvoort lunch, wij zijn er tot aan twee uur vanmiddag. En wij zijn Rob en Hansla. En we kregen juist een uh, verzoekje binnen van zou je wat Nederlandstalig willen draaien? Tuurlijk! Hier is Boudewijn de Groot en Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind. Zichzelf een Zelfbewuste de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint. Zich kampioen baant. Hoe lang er genoeg de zaken man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat.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 Van zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een boek voor ze kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een boek voor ze kop van de zaken. Is dat zo? Is dat zo? We draaien hem op verzoek bij Sanford Lunch, deze van de Groot. Dat was Jimmy. Het is 13 minuten voor 1 uur geworden. Ik heb allemaal ingewikkelde programma's voor mijn neus, Ik snap er nog helemaal niks van. Maar goed, het gaat helemaal goed komen. Er moet muziek uitkomen, in ieder geval. Dat gaan we proberen, zeker tot aan twee uur vanmiddag bij Sanford Lunch. Komt weer zo geweldig aan van Tom Jones, hier de Sexban. Spy on me, baby, You side If a rep see me the night, I'm gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you Yeah, Wel allemaal een beetje wennen voor me, hoor. Zo best over het als eh, laat. Maar ik ben blij dat jij erbij bent. Ja, gezellig, Ja, ja, ja. ja, ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. <laughs> Want uh, ja, mensen kunnen ook verzoekplaat aanvragen en dergelijke. Ja. En jij beheert uh, de Facebook-site van uh, Sanford Lunch. Ja. Dus als mensen nog een uh, favoriete plaat hebben, dan kunnen ze het laten weten aan jou, toch? Ja, uiteraard. Oké, okay, nou zo dadelijk in het volgende uur hebben we onder meer de bioscoopagenda. Maar we wilden het ook even met uh, Marcel Meijer over de digitale Zandvoortquiz. Ja, nou, wat dat uh, allemaal inhoudt, dat hoor je zo meteen ook in het uh, volgende uur van Lunst. Dus lekker blijven luisteren tijdens de lunch bij CFM. Wat hoor ik nou weer voor muziek in één keer? Dit heb ik niet opgezet hoor. Nee, dit is een heel ander nummer. Waarschijnlijk komt dat van die andere speler, uh, Angela. Die moet waarschijnlijk nog even uitgezet worden. Denk je niet? Ja, bij deze. Oh, bij deze, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, hier is Will in the People en Walking in the Air. Lekker. Sleeping as we fly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 Make me glad that I feel this way when we walk You like to hold my hand And when we talk You tell me I'm your man You know I love those little things that I hear The little things you whisper in my ear Wow, een plaat die ook zeker op 4 in je bezit zou kunnen hebben deze uit de jaren 60 van Dave Berry, the de Little Things. En al viniel gesproken, straks om twee uur weer een nieuwe aflevering van de vinieljaren. Met Ruud Jansen, hemzelf tussen twee en vier uur. En ik weet, ik weet, ik weet, ik weet, ik weet dat hij ook uh, platen uit de jaren 80 gaat draaien. Nou, wij gaan ook even back to the 80 met Duran, Duran, Duran. Hier is Reflex. We got